Het gedoe tussen de Wagnergroep en het Russische leger... van de afgelopen dagen is goed voor Oekraïne. Dat zegt oud-legercommandant Marten Kruijf. Omdat als er geen eenheid van inspanning is bij de militaire top... dan druppelt dat door tot op de grond. Als jij in de loopgraaf zit als soldaat... en je weet dat jouw leiding het niet eens is... dan vraag je je af waar vecht ik dan voor. Dat is het probleem van de Rus in de loopgraaf. Heeft Oekraïne natuurlijk niet. Die staan klaar voor het offensief. En dit helpt gewoon om uh, met meer leiderschap... beter moreel toch succes te hebben met het offensief. De Wagner groep keerde zich na lange tijd meegevochten te hebben met het Russische leger. Een paar dagen geleden tegen Poetin en andere legerleiders zware hard op weg om Moskou binnen te vallen, maar trokken zich gisteren terug. De baas van de groep hoeft niet voor de rechter te komen, maar moet wel naar Belarus verhuizen. En deze zomer hoeft iedereen die met een elektrische auto op vakantie gaat iets minder te stressen. Er zijn in een jaar tijd bijna de helft meer laadpalen bijgekomen in Europa. Ook in populaire vakantielanden zoals Frankrijk, Duitsland en Spanje staan er een stuk meer vorig jaar bleek dat veel mensen voor de zomer toch een benzineauto huurden uit angst om met een lege accu te komen staan. De EU wil dat er binnen een paar jaar overal op elke 60 kilometer langs de snelweg een laadpunt staat. Op de A20 bij Rotterdam is vanochtend vroeg een automobilist op een groep overstekende ganzen gebotst. De weg lag daardoor bezaaid met veren en her en der lagen ook kadavers van geraakte ganzen. De bestuurder van de auto raakte niet gewond. Rijkswaterstaat sloot de weg ook eventjes af om die kadavers van de weg te halen. En de auto is weggetakeld. En door alle toeristen en rode lampen zou je het bijna vergeten. Maar er wonen ook mensen op de wallen in Amsterdam. En om die bewoners opnieuw kennis te laten maken met de oude binnenstad... is dit weekend het Wallenfestival. Allemaal gratis activiteiten en plezier. En deze bezoekers vinden het prachtig is te zien bij AT5. We zijn nu net op rondleiding geweest met de wijkagent. Wat heb je zo al gehoord? Dat hij het bureau hier vlakbij heeft, dat ze een heel klein werkgebied hebben, maar wel een van de drukste van Nederland. Wat vindt u hier van het Wallen Festival? Heel gezellig en omdat de zon schijnt is het uh, nou fantastisch gewoon. Heb ik nog wat weer voor Het is inderdaad zondag met een graadje of 30 vanmiddag. Vanavond blijft het ook nog lang droog. Vannacht kan er wel een buitje vallen met op sommige plekken ook onweer. ZFM, verkeersupdate. Verkeers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 Give the credit, but the credit is good. Millie Collins, she got soul. Millie Jackson, no, she got too much soul. Gladys Knight, yeah, she's got it. Jocelyn Brown.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 Que le dat daño sin razón. Lo único que quiero es je felicidad y estar contigo. Una sonrisa tuya es mi debilidad. laat gaan. Ik wil dat Hace que me sienta mejor para Ik que necesites estoy. Viniste a completar lo que soy sirve de anestesia al dolor hace que me sienta mejor para lo que necesito esto viniste a completar lo que soy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 Had ik geweest dat ik gewoon in mijn nest lag, in plaats van om zes uur in de snackbar. Wow. Maar fuck het, we leven, dus bestelde nog één. En hier staan we dan, mijn ruggen graad en ik. Mijn bier is geslagen, ik drink paakloos zonder Waarom ben ik elke keer weer bang dat ik iets mis? Mijn ruggengraat, graad, mijn ruggengraat. Hey, hey, hey, en waar is dat feestje hey, met iedereen die geen rustig gaat hey. Alle clichés, we snellen één keer, hey, zing met ons mee. Hey. En hier staan we dan, mijn ruggen gaat en ik. Mijn bier is doodgeslagen, en ik drink bako zonder preek. En... Waarom ben ik elke keer weer bang dat ik iets mis? Dit is teruggegaat Remix ja. Waarom ben ik elke keer weer bang dat ik iets mis? Mijn rug gaat er niet Ik wil niet meer weten wie ik ben Ik heb platstekken van een sigaret In op mijn over hem Mijn rug Loop maar wat mee te blerren Van Kempiet tot de Ruanasen Vooraan in de Polonaise Ge-ge-gaat en ik zie Ten mil on a diamond ring She invites me to spend a day on the jet skis At first it didn't mean a thing that she told me I'm the one that she searched for It was hard to believe She's the one in California. Uh, Hottest thing in West LA House down by the water yeah. Sells a yacht across the bay Drives the marinello Hollywood's her favorite scene Loves to be surrounded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 I will wipe away your tears Simply by just loving you uh -huh. She's Miss California Hottest thing in West L.A. House down by the water Sells her yacht across the bay Drives the yellow Hollywood's her favorite scene Loves to be surrounded With superstars that know her name She's Miss California Hottest thing in West L.A. By the water Sells her yacht across Zander's the bay Drives the a Hollywood's her favorite scene Loves to be surrounded With superstars that know her name And there you have it I mean she just loved to Wack on my bling bling From the ghetto to Beverly Hills baby Now I want everybody in the dance floor To just shake it I mean I want you to get down Cause we hot tonight baby We're on fire. Now tell this cast where you're from. She's Miss California. Hottest thing in West in L.A. LA. House down by the water. House down by the water. Sells a lot across the bay.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 Name? FM op 106.9 is Zon, Zandvoort en Zomerhits Nu zie je wat je achterliet Maar waarom had het achteraf Grappig ik ben nog steeds weer Altijd was het. Jij bleef maar zoeken steeds op zoek naar groene gras Maar waarom zag je niet dat je Alles al had bij dat je Alles al had bij mij dat je Alles al had bij, bij mij dat je Altijd, altijd Alles al had bij mij dat je Alles al had bij mij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 alles al hard bij mij dat je, altijd, altijd Alles al hard bij mij dat je, alles al hard bij mij Jij was mijn ruiten, jij was mijn gasoline We vechten te lang en dat willen we niet inzien Jij hebt me never verteld that I am the one you need It is altijd wat en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 alles zat bij mij, dat je. Alles zat bij mij, dat je. Alles zat bij mij, dat je. Altijd, altijd. Alles zat bij mij, dat je. Alles zat bij mij.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 Tot zover in Italia dat nooit spraventa, met la crema da barba la menta, met een vestito gessato sul blu, en la viola la domenica in tv. Tot zover in Italia dat nooit spraventa, le calze nuove in tv.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 Laat cantare una canzone piano piano. Laat me kantelen, want ik sono zo fier. un italiano, een un italiano It's Italiano vero.